Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Siemens schrapt 15.000 banen. Tientallen doden bij aanslag Nigeria. En 14 gewonden bij botsing op A7.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 De vernietiging van chemische wapens in Syrië is geen gevolg van de VN-resolutie, maar we willen dat zelf. Dat zei de Syrische president Assad in een interview met een Italiaanse tv-zender. Vrijdag nam de VN-veiligheidsraad een resolutie aan waarin staat dat alle chemische wapens in Syrië op 1 juli volgend jaar vernietigd moeten zijn. De fabrieken waar de spullen worden gemaakt moeten voor 1 november van dit jaar worden ontmanteld... Assad zegt dat de kernpunten van de resolutie zijn gebaseerd op wat Syrië al langer wil. Assad zegt ook dat Syrië in principe bereid is tot een vredesconferentie.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 In Griekenland heeft een parlementariër van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad zichzelf aangegeven bij de autoriteiten. De man, Christos Papas, wordt gezien als de nummer twee van de partij. Hij werd gezocht door de politie. De voorzitter van de Gouden Dageraad werd gisteren al samen met vier andere leiders opgepakt. De zes worden door de Griekse justitie verdacht... van lidmaatschap van een criminele organisatie. De extreemrechtse partij wordt verantwoordelijk gehouden... voor enkele moorden en honderden gewelddadige aanvallen... op buitenlanders, linkse politici, activisten en homo's. Bij een ongeluk op de A7 bij Weidewormer... zijn veertien mensen gewond geraakt. Drie volwassenen en drie kinderen moesten naar het ziekenhuis. En een van de kleine kinderen is er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak botsten rond twee uur bij Weidewormer... een aantal auto's op elkaar.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 In Saoedi-Arabië probeert een conservatieve geestelijke vrouwen te ontmoedigen om auto te rijden. De Sheikh Saleh el loadan zegt dat vrouwen die zelf een auto besturen problemen met hun eierstokken kunnen krijgen. Hij zegt dat hij hiermee een medisch advies geeft en hij hoopt dat het vrouwen ervan weerhoudt om achter het stuur te kruipen. Saoedi-Arabië behoort tot de streng islamitische landen waar vrouwen weinig rechten hebben. De laatste jaren neemt het protest daartegen toe, onder meer onder invloed van internet en sociale media. In de herenvisie is Heerenveen geklommen naar de tweede plaats... achter PSV, met evenveel punten, maar minder doelpunten. Heerenveen versloeg thuis provinciegenoot Kambuur met 2-1. In andere derby won Vitesse uit in Nijmegen... met 3-2 van NEC. En Feyenoord versloeg ADO Den Haag met 4-2. De wedstrijd FC Twente-FC Groningen is om half vijf begonnen. Vanochtend werd bekend dat AZ-trainer Gert-Jan Verbeek is ontslagen. Volgens het clubbestuur hadden de spelers geen vertrouwen meer in hem... Gisteren won AZ nog van koploper PSV. De weer dan, het weer is droog. en De komende nacht koelt het af tot een graad of 7. Morgen overdag hetzelfde weerbeeld. En ook dinsdag verandert er nog weinig. Af en toe zon is er steeds. Woensdag verschijnen er steeds meer wolken. Maar blijft het droog. AABB-verkeersinformatie. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Leidsendam, 4 kilometer. De A9 ook maar richting Amstelveen voor Knoop het Raasdorp 3. De A12 van Utrecht naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt. Voor Woerden staat 5 kilometer. En het is erg druk op de wegen vanuit Zandvoort richting Haarlem. Op de N200 en op de N201 staat ruim 4 kilometer file.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 Klimaatavonturier Bernice Notenboom reist met wetenschappers naar de fascinerende Groenlandse ijswereld. Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2: extreme expedities in klimaatjagers. Een heerlijke herfstvakantie op Hof van Saxe? Kijk voor de beste Last Minutes op 1. <middels> Laatste uur langs de lijn FC Twente, FC Groningen. Bas. Het is 2-0 geworden. De, go de goal op naam van Egan. En het uh, gemak waarmee Twente de defensie van Groningen ontmantelt is veelzeggend. En het de wijze eigenlijk waarop Groningen het allemaal maar laat gebeuren. Overal een stapje te laten, geen antwoorden paraat. Dat is eigenlijk ook veelzeggend. Het tempo is wat omhoog gegaan. Trenten lijkt de wedstrijd al binnen het half uur naar zich toe te trekken door die goal van Egan. Heeft inmiddels via Castanjas ook nog de paal geraakt. En Groningen weet in Enschede werkelijk niet waar het het zoeken moet. Het wieler is in de laatste ronde van het wereldkampioenschap in Italië. Gio Lippens. Ze zijn bezig aan de laatste beklimming van de Fiesole. Doen dat onder goede omstandigheden, want het zonnetje is gaan schijnen. Ik zie net Wilco Kelderman voorbij komen. Die zal zo meteen afstappen. Want uh, hij rijdt op grote achterstand van het peloton met de favorieten. gelos. Dus in de ENA laatste ronde. Ook uh, Robert Geesink is daaruit verdwenen uit die groep. Want we hebben nog twee Nederlanders in die groep. Mollema en Wening, ik zei het al. En ze rijden goed mee, terwijl we zojuist zagen dat de tempo werd gemaakt door Chris Anker Seurissen. Hij reed hard voor uh, zijn uh, kop man uh, uh, voor Jacob zijn de nummer 7 van de afgelopen Tour de France. En dan hebben we toch nog wat namen die er weer bijgekomen zijn. Want de grote groep bestaat nu uit 45 man. Simon Clark uit Australië, Goeie Klimmer, Iglinski, de Kazachstan, Dan hebben we Peter Sagan erbij gezien en Fabian Cancellara. Visconti is erbij gekomen, Potsato is erbij gekomen. Toch weer heel wat mooie namen die daar vooraan in die groep komen. En dan kijken we, want we krijgen nu weer wat demarages. Een van de Italianen die daar demarreert. En natuurlijk wordt dan gereageerd door de Spanjaarden. Even kijken, het is Rodriguez die daar achteraan springt met een Colombiaan in zijn wiel. En dan zie ik ook dat Pieter Wening daar met die typische nee, Mollema is het, die uh, toch een beetje waggelend daar probeert omhoog dat gat te dichten. Mollema en Wening dus moeten nu in de counter gaan. Want zij moeten oppassen dat ze niet losgereden worden in de slotfase van deze klim van de Vierzolen. Daarna die gevaarlijke afdaling met die hele linkerbocht in de regen. En dan krijgen we nog even dat hele steile klimmetje van de Vierzolen. Ja, Salvati. Ja, en dan is het gewoon op weg denderen naar de finish. We zitten in de volle slotfase van dit WK. Feyenoord won vandaag met 4-2 van ADO... na een ruststand van 2-0. 1-0 pellen, 2-0 Martins Indy... 3-0 pellen, 4-0 pellen uit een strafschop. 4-1 van Haren, 4-2 van Haren. Door de twee tegendolpunten was Ronald Koeman toch chagrijnig na afloop. De trainer van Feyenoord zag dat zijn ploeg verslapte... en toch weer kansen weggaf aan de tegenstander. We hebben intern afgesproken dat we, dat we mee kunnen doen. Maar dan moeten dit soort dingen eruit. Want uh, dit soort momenten bepalen waarom je niet bij NSC uh, wint. Waarom je bij Zwolle verliest. Want kwalitatief zijn wij beter. Alleen, we kunnen het niet altijd opbrengen... om, om ook zo'n wedstrijd naar 4-0 het zakelijk uit te spelen. En, en dat er een penalty ingaat, oké, okay, dat is allemaal inherent aan voetbal. Maar dat ze nog twee goals maken, dat, uh, daar kan ik me niet bij. Want dan, dan doe je als team doe je iets niet goed. En als dat verbetert, doe je mee voor het kampioenschap. En als dat niet verbetert, dan, uh, dan kun je wederom een leuk seizoen spelen. Maar dan halen we niet het uiterste eruit. Maar dan komen we eigenlijk weer terug op waar we het vorige week ook over hadden. Het verwachtingspatroon is één. De kwaliteit om aan dat verwachtingspatroon te voldoen is twee. Ja, maar als jij uh, 80 minuten in een wedstrijd uh, dat kunt opbrengen. en dat verschil kunt bepalen, waarom de laatste 10 minuten niet? Ja, dat weet ik niet. Dat zou jij moeten beantwoorden. Nou, dat vraag ik. Zal ik ze morgen vragen? Want. Uh, we willen allemaal graag het, het maximale uit onze carrière halen. Nou, en als je op deze wijze alsnog twee calls weggeeft... dan, dan vind ik als team dat, dat je niet het maximale haalt. En, en daar, houden we, daar blijven we ook bezig. Want dat zijn de details die uiteindelijk beslissen of je echt meedoet... of uh, ja, tot een bepaald moment in de competitie mee mag, mee mag doen. Ik keek naar de tunnel, ging open en vooraan liep Graziano Pelle met de aanvoetersband om zijn arm. Dat was voor ons allemaal heel verrassend, voor jou niet, want jij hebt die beslissing genomen. Wat ligt daar ten grondslag aan? Nou, ik vind dat het beste voor het elftal. En uh, dat is niet van vandaag op morgen gebeurd. Je, uh, je maakt daar een, een conclusie, je trekt je daaruit. En ik wil ook nogmaals ook dit, het maximaal uit dit elftal halen. En ik vond dat ik dat moest veranderen. Zeker dat, als ik dat moet invullen... dat Stefan de Vrij zonder band even beter af is? Omdat hij het misschien al druk genoeg heeft met zichzelf? Nou, je ontlast Stefan natuurlijk ook een beetje in dat opzicht. Uh, aan de andere kant uh, is een stuk hiërarchie in het team heel belangrijk. En dat is duidelijk. En ik, en ik vond dat, dat dit moest gebeuren. Heerenveen won vandaag van Cambuur naar Rusland van 1-0. Werd het 2-1. 1-0 slagveer. 1-1 Lukoki. 2-1. Uiteraard vindt Bogason... Frank Snoeks in gesprek met de Fries van Heerenveen, PL van Anhold. Nou, je ziet er niet uit zoals Rintje Ritsma of Zee Kramer... maar je was wel de enige echte Fries op het veld. Ja, ik hoorde het en uh, ja, dat is wel grappig om te horen. En, uh, ja, ik ben uh, in Friesland geboren, maar ik ben niet Fries opgevoed of zo. Maar je komt van Sneek. Ja, ik ben in Sneek geboren en uh, ja, ik woon nog steeds gewoon in dezelfde woonplaats uh, als vroeger. Als de Elfstede toch doorgaat, komt hij bij jou langs? Ja, klopt. Ik heb hem zelf nog nooit gezien. wie weet komt hij nog. Zou je hem gaan meeschaatsen? Nou, als ik al een paar minuutjes schaats, dan krijg ik last van mijn rug. Dus doe maar niet. Doe maar niet. Uh, als enige vries mag ik aan jou vragen. Uh, wat betekent deze wedstrijd voor jou? Was dit een jongensdroom tegen Kambuur spelen? Nou, geen jongensdroom. Maar uh, ja, ik had altijd wel gehoopt dat we ja, Kambuur-Hereveen. Veerveen-Kambuur. En uh, ja, dit is de eerste keer. En dan is het mooi om mee te maken. Was het een wedstrijd waarvan je gedacht dat je zo gaat had, een Friese derby? Nee, natuurlijk niet. Ik had meer, uh, ja, gewoon dat we ons eigen spel een beetje gingen spelen. Maar uh, ja, Cambuur uh, zette vroeg druk, dus dan werd het heel lastig om ja, een beetje te combineren en zo. Dus uh, ja, dan moet je soms de lange bal spelen en uh, vanuit daar dan de tweede bal winnen. Het ging eigenlijk heel moeizaam, hè? Ja, heel erg moeizaam. Ja, ik vond Cambuur het betere spel hebben. De, de, kun je dan zeggen dat dit een, een, een lucky uh, is, deze drie punten? Ja, lucky, lucky ook niet, maar we mogen niet klagen om het zomaar te zeggen. Uh, ondertussen halen uh, jullie PSV ook in met deze overwinning? Ja, super. Uh, ja, het is nog wel vroeg in het seizoen, maar uh, ja, er kunnen mooie dingen komen, denk ik. Ja, en uh, nu? Nu ben je de kampioen van Friesland? Ja, tot en met de volgende keer wel. Dus uh, zo lang mogen we daar uh, mee genieten, Ereveen is even de kampioen van Friesland... en staat er zeer goed voor in de eredivisie. Gio, de slotfase, verschillen gemaakt? Ja, jongen, jongen, wat een valpartij, zeg. Rigoberto Oeran in de afdaling van de Fiesole op dat uh, asfalt. Ik zal de tourradio even wegzetten, maar hij is geet onderuit. Maakt een enorme smak, klapt daar zo tegen zo'n uh, helling op. Uh, hij uh, staat wel weer overend, maar dat was een hele, hele vervelende val. Hij was in achtervolging, Oeran, met Rui Costa... en met Alejandro Valverde in achtervolging op de twee koplopers. want we hebben Twee koplopers. Joaquin Rodriguez is de man die in de aanval ging. En hij kreeg meteen Vicenzo Nibali in het wiel. De Italiaan natuurlijk de favoriet die hier zo graag voor eigen publiek dat wereldkampioenschap wil winnen. De winnaar ook van de Ronde van Italië. En dan zou hij dan toch nog die dubbel kunnen gaan pakken hier. Het WK en de Ronde van Italië winnen. Ik zie dat Rodriguez los is van Nibali. Hé, hey, dat is opvallend. Want Nibali is toch normaal gesproken de betere daler. Waar is Vincenzo Nibali? Rijdt hij achter Rodriguez aan of is hij ook onderuit gegaan. Nou, ja, daar komt hij aan hoor. Ja, het gat is niet helemaal groot. En dan zien we Valverde ook aansluiten. En kijk, ja hoor, dan zien we ook de andere man die daarbij zat... ...zien we dan aansluiten, Rui Costa. Dan hebben we zometeen vier man in de aanval. Nibali maakt een gebaar naar Valverde. Rij jij het gat dicht, maar Valverde denkt natuurlijk... ...nee, natuurlijk rijd ik het gat niet dicht. Want mijn ploegmaat, Joaquin Rodriguez, rijdt op kop. Nibali zit gevangen nu tussen Valverde en Rodriguez. Rodriguez is aan de leiding... Het gaatje is niet groot. Kijken we ook nog even naar de Nederlanders. Bouke Mollema. De enige die nog enigszins kon volgen. Rijdt zo'n beetje op plek 10 rond. Samen met uh, Philippe Gilbert, Met uh, Simon Clark. Lars Petter Nordhaug. Dat zijn de mannen die daar nog in de buurt zitten. En uh, Daniel Moreno. En daar wat verder achter op een seconde of veertig. Rijdt ook nog Pieter Wening. ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Want straks krijgen we nog dat hele laatste steile klimmetje. En dan moet het allemaal gaan gebeuren. Dan zijn we klaar hier met het WK. En weten we wie hier gaat winnen. Maar Joaquin Rodriguez is ontketend. Hij lijkt op weg naar de wereldtitel, maar niet te vroeg juichen voor hem. FC Twente heeft weinig moeite met FC Groningen, toch Bas? Geen enkele, nee. Als je kijkt naar de stand op de ranglijst. Het is uh, 2-0 trouwens na 41 minuten ruim. Dan uh, ontlopen de ploegen elkaar eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar het uh, verschil hier in de golfvesten in Enschede is werkelijk enorm. Het is 2-0, had 3-4-0 kunnen zijn. Er zitten oogstrelende combinaties tussen... Waarbij Twentse middenveld zich uh, laat gelden. Gutierrez, Ebesilio, Egan. Dat vindt elkaar allemaal in een relatief hoog tempo met één keer raken. En Groningen is echt letterlijk overal een stapje te laat. En heeft gewoon geen antwoord. Twente snijdt er af en toe totaal doorheen. Groningen heeft er zelf ook helemaal nog niets tegenover kunnen stellen. Nou ja, één keer een kopbal van De Leeuw. Dat was een uh, bal die uit de voorzet vanaf de linkerkant de meter of vier overging. Vrij, ja inspiratieloos gekopt eigenlijk. Terwijl nu Burnett eens een keer opstoomt aan de linkerkant van het veld. En dan maar hoopt dat de Leeuw weer in dat strafgebied van Twente opduikt. Nou, dat doet hij wel. Er komt ook wel een bal in de buurt. Maar die wordt door koppers de andere kant weer gekopt. En als Twente dan ogenblikkelijk weer in de vooruit wil... dan blijkt dat Wijnaldum, ter hoogte van de middenlijn... zijn tegenstander Castaños... aan wie hij de handen meer dan vol heeft vandaag... een duwtje heeft gegeven. Dat levert Twente dan een vrije schop op. Wijnaldum is de enige ook op het veld die een gele kaart op zak heeft. Gekregen van de scheidsrechter Wiedemeyer. En uh, dat geeft al aan dat hij zo nu en dan handen en voeten nodig heeft om Twente daar weg te houden. Koppers aan de bal, linkerkant van het veld, loopt 10 meter over de middenlijn. Kaatst met promes. Promes de bal weer terug laten vallen op Koppers. Koppers dan vervolgens naar uh, de laatste linie... waar de bal voor de voeten komt van Bengtson. De verdediger dus van Twente, die scoorde... de eerste van deze middag, is de topscorer van Twente... nu met vier goals. Merkwaardig toch? Terwijl nu uh, Tadits wordt weggestuurd. Tadits straft toch niet binnen. daar komt uh, de 3-0, bal voor de goal. Nee, maar dan gaat er wel één naar de grond. Scheidsrechter zegt penalty. De strafschop gaat komen voor Twente... omdat Egan wordt gevloerd op 2-3 meter van het doel. En dan uh, is de vraag, komt er nog een kaart op? Die kaart zal dan voor Kappelhof moeten zijn die hem tegen het gras heeft geholpen. Er zijn er bij Groningen nog een paar die willen praten met de scheidsrechter. Maar die kent geen genade en trekt de rode kaart. Omdat hier strikt genomen nou eenmaal een doelkans wordt ontnomen. En daarop staat maar één straf. En als dat de lezing van de scheidsrechter is, en dat is het dan blijkbaar na 44 minuten. Dan moet Groningen tot overmaat van ramp ook nog met een man minder door. Het lijkt deze wedstrijd gesteld dat Tadic de bal van 11 meter ook nog achter Bizzot gaat krijgen wel gespeeld. En dat Tadic daar over het algemeen weinig moeite mee heeft blijkt wel uit de eerste vier strafschoppen die hij mocht nemen in deze wedstrijd of in deze competitie. Want die gingen er allemaal feilloos in. Zwaar gestraft dus. Ja vind ik ook zit naar de herhaling te kijken want uh, hij loopt er eigenlijk meer langs. En houdt zijn tegenstander misschien wel een heel klein beetje vast. Maar dat zijn de gebruikelijke dingen die eigenlijk wel bij een duel horen vind ik. Ja, Wiedemeijen kent geen twijfel. Heeft rood gegeven en de bal op de stip gelegd. Tadić heeft de bal klaargelegd. Er wordt door Bottingin en Castanjos nog wat geruzied in de rug van Tadić. Daar loopt nu ook nog maar even naartoe. Maar het geeft de wedstrijd in de slotminuut van de eerste helft wel een totaal ander aanzien. En als de straf op erin gaat natuurlijk helemaal. Tadić de vijfde penalty van het seizoen. En ook deze is doeltreffend laag, Maar die eigenlijk alles al geprobeerd heeft tegen Feyenoord hoog en door het midden... Tegen Utrecht links en laag en tegen Herakles hoger weer door het midden. En nu maar weer eens rechts en laag. Kortom, hij doet wat hij wil, Tadits. Zijn vijfde goal, vijf strafschop. Ik ben benieuwd of er wel eens een topcore van Twente aan het einde van het seizoen is geweest. Die twintig goals heeft gemaakt en twintig keer van dat elf meter. Maar hij zit aardig op Schema. Het is totaal gedaan en totaal gespeeld in de goalsvesten in Enschede. Het wordt op slag van rust 3-0. En Groningen moet nog met een bal minder door ook. Is het al gedaan bij het wk gio op dat slotklimmertje of nog niet? Nee, het is nog niet gedaan hoor. Ze zijn inmiddels boven op het slotklimmetje. Joaquín Rodriguez komt er als eerste boven. Vier seconden voor Vicenzo Nibali, Alejandro Valverde en Rui Costa. Toch wel een mooi momentje hoor. Want je zag Nibali kijken naar Valverde en naar Costa. Van jongens, doen jullie ook eens wat werk in de achtervolging. Maar ja, dan ga je toch zien dat die twee mannen... Kijk, Costa is een Portugees, Valverde is een Spanjaard. We weten dat Rodriguez een Spanjaard is. Dus Valverde zal niet achter Rodriguez aanrijden. En Costa is in het dagelijks leven weer ploeggenoot van Valverde... ...van Movistar. Die kennen elkaar ook door en door. Dus die gaan Nibali niet helpen... ...om uh, uiteindelijk Rodriguez terug te pakken. Maar het gaat wel gebeuren... ...want ze gaan nu aansluiting kijken. Ik kijk nog steeds waar Bauke Mollema zit. Die rijdt inderdaad op plek 10 kansloos voor de 2K. Of er moet iets heel geks gebeuren. Want hij rijdt op 38 seconden... ...met Gilbert, met Nordhout... ...met Moreno, met Scarponi. En uh, Iglinski zit daar dan weer vlak achter. Maar dat betekent dat Mollema geen kansen meer maakt... ...op het podium. Als er tenminste niet iets heel bijzonders gebeurt. Want we hebben vier man die strijden om drie plekken op het podium. Zeven kilometer nog voor de vier koplopers. En dan krijgen we weer een uh, demarrage. Nu is het Alejandro Valverde die daar uh, wegspringt. En dan is het Nibali die het gat moet dicht. Ja, het spel wordt nu andersom gespeeld. Rodriguez steekt natuurlijk geen poot meer uit. Die denkt ook van uh, laat... Uh... Nee, het is Rodriguez zelf die opnieuw gaat. Hoe is het mogelijk, zeg? Hij heeft dan blijkbaar toch nog uh, een tweede adem gevonden... nadat hij eerst al in die uitlooppoging zat. Ik nam automatisch aan dat het Valverde was, die wegsprong. Dat die Spanjaarden een spel spelen van om en om demarreren. Ah, hij wordt dus teruggepakt. Nibali pakt hem terug. En dan schuift Valverde meteen weer in. Costa zit in het laatste wiel. En eerlijk gezegd, als ik aan de afgelopen tour denk. Als ik aan de staat van dienst denk van Rui Costa. Dan denk ik dat hij zomaar eens een keer voor een stunt zou kunnen gaan zorgen. Door als Portugees hier dit wereldkampioenschap te winnen. Hij won twee etappes in de tour. Hij is de afmaker. Puur zang. We weten het allemaal. En Rodriguez en Valverde. Ja jongens, het gaat niet meer bergop vanaf nu. Nu blijft het gewoon zoals het was. Weer een demarage. En is het dan weer Rodriguez die weer weggaat. Man. Man, man, wat heeft hij in benen, Joaquin Rodriguez. En dan moet Nibali er weer achteraan. We zitten binnen de drie kilometer van de streep. de bocht op 2,3 kilometer van de streep. Rodriguez nog steeds met het gaatje ten opzichte van Nibali. Dan in het wiel van Nibali Alejandro Valverde en Rui Costa op het vinkentouw. Die loert. Die loert. Die doet geen trap te veel. Die heeft het minst gedaan van al deze mannen. Terwijl Nibali nu weer het gat lijkt uh, dicht te rijden. En zouden we dan uh, ja, een Portugese wereldkampioen gaan krijgen? Ik kijk nog even terug in de geschiedenis. Hoe lang geleden dat alweer is gehad? Ja, dan denk je aan Agostini. Maar is die ooit wereldkampioen geweest? Zomaar uit het blote hoofd. Ik zou het niet durven te zeggen. Ik denk het haast niet, want ik zie hem hier ook niet op het lijstje staan, op het uh, erenlijstje. Uh, dus uh, zal hij mogelijk de eerste Portugese wereldkampioen gaan worden. De Spanjaarden, ja, die hebben alweer een tijdje moeten wachten. Oscar Freire in 2004 in Verona. Freire is hier op dit WK. Ik liep hem net tegen het lijf hier achter de commentaarposities. Is hier als uh, erengast. Ziet hij dan Joaquin Rodriguez naar de wereldtitel rijden? Want Rodriguez heeft nog steeds een gaatje omdat die anderen het gat niet dicht krijgen. De drie zitten erachter. Het is toch binnen de 2 kilometer van de streep. Nog steeds gaatje, maar het gaatje wordt kleiner. Niet met Nibali. Nibali heeft al verder zijn eraan voor de moeite. Het is Costa die eraan komt. Die heeft dan een sprong gemaakt. In de achtervolging op Joaquin Rodriguez. Joaquin Rodriguez. Inmiddels binnen de laatste kilometer van, deze, van dit wereldkampioenschap. Een opwindend wereldkampioenschap. Zeker door het verschrikkelijke weer dat de renners onderweg hebben gehad. Door de vele valpartijen. Het was niet al te opwindend door de aanvallen onderweg. Want er kwamen geen aanvallen. Geniet van de grote namen. Die wachten keurig tot de laatste ronden van dit WK. Ja, Rodriguez, nog ga je eraan hoor. Want Costa sluit aan. Het is uh, Rodriguez, de man van Katsusha in het dagelijks leven tegen Costa die normaal gesproken bij Movistar rijdt. Ja, en nou houdt Rodriguez de benen stil. Nou gaat die bluff pokeren en Costa kijkt hem aan van wat moet je nou jongen. Je denkt toch zeker niet dat ik hier een tempo ga maken en dat jij dan dadelijk uit mijn wiel kan komen. En dan zijn er weer kansen voor Nibali en voor Valverde. Mooie, spannende finale, maar ze gaan er toch echt op sprint hoor. Ze kunnen nog wel even wachten, want het gaatje is er wel hoor met de achtervolgers. Rodriguez op kop nu. Hij is de kop opgedrongen door Rui Costa. En dan is Rui Costa de man die aangaat. Die voor het eerst aangaat. En nu probeert de sprint te gaan winnen. En normaal gesproken zou hij die, die sprint moeten gaan pakken. Rodriguez in het wiel. De man die natuurlijk uh, ongelooflijk goed bergop kan sprinten. En dan komt Rodriguez er toch nog overheen. Komt hij ernaast? Komt hij ernaast? Het is Costa. Het is Costa die hier de wereldtitel pakt. Onvoorstelbaar. Rui Costa pakt de wereldtitel. Voor Joaquin Rodriguez die de huid duur verkocht heeft. Wat een mooie overwinning van Costa. Hij is de slimste geweest van allemaal. Want hij heeft gewacht, gewacht, gewacht. Totdat hij in ons hoogval verder wordt derde. Maakt het podium compleet. En dan zien we Nibali teleurgesteld als vierde over de streep komen. Nibali dus geen podiumplek. En dan wachten we nog even op het sprintje van de achtervolgende groep. Want daar zien we in ieder geval ook Bouke Mollema zitten. Mollema die niet meer vol kan meesprinten daar in dat groepje. Dat is jammer. Dan komt er wel een van de andere mannen hier over de streep. Even kijken, ze komen allemaal over de streep. Het is Clark die als vijfde over de streep komt. En Bouke Mollema wordt achtste op het wereldkampioenschap. Een ereplek voor Bauke Mollema. Hij heeft in ieder geval zich goed hersteld van uh, die lastige eerste fase van de koers toen hij het moeilijk had. Maar in ieder geval wordt hij achtste, net achter Philippe Gilbert, Iglinski en Clark. Maar uh, dat is een ereplek die in ieder geval meetelt. Maar ja, het is geen podiumplek. Het is geen wereldkampioenschap. Het WK gaat naar Rui Costa. De Portugees, de beste afmaker in het peloton. Twee keer een etappe gewonnen in de afgelopen tour. En nu wereldkampioen hier in Florence. U heeft nog twee stand het goed, FC Twente, FC Groningen 3-0... en in de eerste divisie Telstar Sparta 0-2. Feyenoord-Ado Den Haag eindigde in 4-2 vandaag. Ado kon geen vuist maken tegen Feyenoord... en Maurice Stijn, trainer van Ado Den Haag... was niet te spreken over zijn ploeg. Ik vind dat we het zo erg makkelijk hebben gemaakt vandaag. En uh, ja, dat, dat, daar ben ik heel teleurgesteld over. En met name in die beginfase. Hè? Want, want, want Feyenoord gaat goed van start. Eigenlijk kunnen jullie alleen maar toekijken. Maar daarna komt er een fase waarin zij ook eigenlijk wat minder worden. Ja, maar ik vind ook in de beginfase. Ik vind uh, als je na vier minuten, volgens mij was het vier, vijf minuten al achterkomt. En met name de manier waarop. Dan uh, ja, is dat een beeld wat, uh, wat Feyenoord veel laat zien. Een lange bal die valt af en dan uh, scoren ze uit. En dus ja, er zijn er een aantal dan niet bij de les. En dan krijg je een fase waarin je veel meer durft moeten tonen dan we nu gedaan hebben. En, uh, ja, of dat nou uh, komt dat een aantal jongens nu toch weer spelen wegens, uh, wegens een aantal blessures, ik heb er geen idee, want ik heb het de mannen ook wel zien doen. Dus, uh, ja, daar ben ik misschien wel het meest teleurgesteld over. Ja, eigenlijk haalt niemand uh, zijn kwaliteit, hè? Want, want je hebt iedereen neergezet op basis van wat ze kunnen. Maar eigenlijk laat niemand dat zien. Waar, waar zit dat dan? Is dat dan dat code woord, of dat, dat grote woord, vertrouwen? Ja, kijk, uh, je bent een ploeg die, die heel, heel moeizaam aan de competitie begonnen is. Dus je staat zeventiende, je hebt te weinig punten. En uh, nou, dat doet wat met spelers, dat is, dat is logisch. En uh, dat doet wel wat met vertrouwen van spelers. Want vertrouwen krijg je over het algemeen uh, vaak door goed spel, maar met name door winnen. En, uh, en dat doen we te weinig. Dus, uh, dus ja, het is op zich wel verklaarbaar dat die spelers met weinig vertrouwen spelen. Alleen, uh, ja, ze krijgen het vertrouwen om het te laten zien. Nou, dan moet je het ook gewoon in zo'n wedstrijd als vandaag, moet je het oppakken. Moet jij dan ook over een andere boek gaan gooien? Staat dat in een handboek van nu zo te handelen als trainer? Want ook jij moet iets, denk ik. Ja, natuurlijk je, je, moet je iets. Je moet meer punten pakken. Maar dat, dat moet wel gepaard gaan met ook iets kunnen. En uh, ja, uh, als ook gisteren op het laatste moment ook weer je, je, je belangrijke spelers in de vorm van Holle en Wormgoor van, uh, wegvallen. Dan is dit wat er is en dat, uh, dat kan beter dan wat we vandaag hebben gezien. Dat het gekke is, er lopen bij jou een aantal jongens die in de Kuip hebben gespeeld. Je zou zeggen, die zijn tot op de tanden gewapend. Die vreten het gas op. Ja, daar hoop je ook op. Dat, dat, dat, dat, daar, dat, dat die dat een beetje extra kunnen brengen. Maar goed, nogmaals. Het waren niet alleen de drie mannen die al gespeeld hadden. Ik vond de hele ploeg ja, beneden hun niveau spelen. En nogmaals. Even, dat, dat je hier had moeten winnen, dat gaat me absoluut te ver. Want daar, Feyenoord is gewoon een prima ploeg. Maar ik vind wel dat, we, dat, we, dat er meer te halen viel dan uiteindelijk de, de 4-2. Want dat komt met name dat Feyenoord in de eindfase het laat lopen. Maar het dat wordt zelf ook 5-6-0. Is de C van crisis, P van paniek of de V van vertrouwen? Nee, bij mij altijd de v van vertrouwen in deze spelers. Omdat ik weet dat ze, dat ze gewoon beter kunnen dan wat ze op dit moment laten zien. Maar uh, ja, je moet het wel gaan doen. En over een paar dagen mag ADO alweer die inhaalwedstrijd tegen Vitesse. Het is half zes. Dit is Radio 1. Mark Visser met het nieuws.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 In Griekenland heeft een parlementariër van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad zichzelf aangegeven. De man Christos Papas wordt gezien als de nummer twee van de partij. en werd gezocht door de politie. De voorzitter van de Gouden Dageraad werd gisteren al samen met vier andere leiders opgepakt. De zes worden door de Griekse justitie verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor nou, is hier Peter Kuipers-Munneke. Ja, veel zon hebben we vandaag, maar ook wel een stevige wind. Aan de kust staat overal windkracht 6 uit het oosten... Die wind die neemt de komende 24 uur wel geleidelijk iets af. Vannacht is het helder, in het uiterste zuiden mogelijk wat sluierwolken... en de minimumtemperatuur die komt uit op zo'n 8 graden. Voor morgen ja, er staat er wederom een prachtige dag op het programma... met heel veel zon en uh, iets minder sterke wind. Maar toch nog windkracht 3 tot 5. De thermometer die loopt morgenmiddag op naar 15 tot 17 graden. Dinsdag en woensdag dan hebben we ook nog veel zon. Aan het eind van de week dan neemt de kans op regen wat toe. Maar goed, dat duurt nog wel een paar dagen. Aan de deze verkeersinformatie. We staan vierden dus op de A7 Amsterdam richting Hoorn... voor afritten wij 3 kilometer... Er komt er een spoedreparatie aan de weg, de rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen voor Raasdorp 4. Op de A12 Utrecht richting Den Haag wordt aan de weg gewerkt. Voor Woerden staat 5 kilometer. Het is druk op de wegen vanuit Zandvoort. Zandvoort op de N200 richting Haarlem staat 6 kilometer. En op de N201 richting Heemstede 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. De wereldkampioen wielrennen is bekend. Het is de Portugees Rui Costa. Bauke Mollema eindigde binnen de eerste tien op de achtste plaats. Gio, welke andere Nederlanders heb jij gezien? Ik heb net Pieter Wening over de streep zien komen... als 25 uh, ste toch wel gedesillusioneerd, denk ik. Hij heeft moeten lossen uit die achtervolgende groep. En één correctie. Ik meld inderdaad zelf dat Mollema achter zou zijn geworden. Maar daar hebben blijkbaar toch nog een paar rijders uh, rondgereden... zonder transponder, waardoor ze niet in de uitslag uh, meegenomen werden. Onder andere Peter Sagan, die achter André Grifko zesde werd... voor Simon Clark, Iglinski, Gilbert, Ancelara... die dat er toch ook nog bij zat en Bouke Mollema op de elfde plaats. We kijken nog eventjes naar de uitslag... Want ik kijk nu in het gezicht van een dolgelukkige Rui Costa. Waarbij net de tranen vloeiden van vreugde. Eerste Portugees dus als wereldkampioen. Hij wint hier het WK voor Rodriguez. Voor Valverde, voor Berlin. <coughs> en dat waren de eerste vier van het kampioenschap. <laughs> Langs de lijn. Wat is 1-0, Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. In de Duitse Bundesliga houden Borussia Dortmund en Bayern München elkaar na zeven speelronden nog steeds in evenwicht. Landskampioen Bayern, dat met 1-0 won van Wolfsburg, zag Dortmund qua doelsaldo wel uitlopen. Dortmund versloeg Freiburg met 5-0. Arjen Robben werd bij Bayern na een uur gewisseld en Bayern-trainer Pep Guardiola was niet tevreden over zijn ploeg. Ja, we hebben gewonnen. Uh, we, beste, beste uh, we, we hebben het beste gespeeld. We hebben Ein bisschen Problem in der zweiten Halbzeit hier in unserem Himmelsspiel. Ich muss eine Lösung finden. Wir haben gewonnen, aber wir werden verbessern. We hebben gewonnen, maar kende problemen in de tweede helft, zegt Guardiola. Daar moet ik een oplossing voor vinden, want dat moet verbeteren. De wedstrijden van vandaag zijn er twee, werden Bremen FC Nürnberg 3-3. En Eintracht Braunschweig tegen VfB Stuttgart is zojuist begonnen en staat nog 0-0. Dortmund en Bayern gaan dus aan de leiding in Duitsland, allebei met 19 uit 7. Bayern Leverkusen volgt op één punt. In Engeland is Arsenal dankzij de 2-1-zegen bij Swansea City... alleen aan kop gekomen van de Premier League. Landskampioen Manchester United, met Alexander Butner in de basis... en de van een blessure herstelde Robin van Persie als invaller... verloor thuis met 2-1 van West Bromwich Albion. David Moyes, de trainer van United, vond de zegen van West Bromwich verdiend. Disappointing performance, disappointing result. Uh, we really seemed nooit to op up to speed. We a few chances in the first half. We didn't quite finish them off, which could have changed the game. No, West Brom kept their shape, defended very well, and deservedly won the game. They they probably had the better chances in the game. Hij zegt: "Ik ben teleurgesteld, maar wij kwamen nooit echt in de wedstrijd, terwijl West Brom de kansen gewoon beter afmaakte dan wij." Manchester City verloor op bezoek bij Aston Villa met 3-2. Tottenham kwam tegen Chelsea niet verder dan 1-1. Chelsea-trainer José Mourinho was vooral te spreken over zijn Spaanse middenvelder Juan Mata. I think this is the way players have to say I want to play. Bla bla bla is not good. Conversations with you is not good. The agents bla bla bla behind is not good. Good is this. Is the way it change de team in de second half. Ik ben heel benieuwd naar jouw vertaling van deze... Nou, moet jij te luisteren. Praatjes met de pers of met zakenbeenemers zijn niet goed voor een voetballer, maar zoals Mata in de tweede helft het team bij de hand nam, daarom ben je voetballer geworden. Dus bla bla bla, dat is praatjes. Ja, dat is een beetje een vrije vertaling. Oké. Okay. De wedstrijden van vandaag. Stoke City, Norwich City 0-1. Sunderland, Liverpool 0-0. Maar die is om 5 uur begonnen. Stand aan kop. Arsenal 6 gespeeld 15. Tottenham 6 gespeeld 13. Chelsea 6 gespeeld 11. In de Spaanse Primera División heeft Atletico Madrid de stadsdarby van Real Madrid gewonnen met 1-0. Diego Costa werd daar matchwinner. Hij scoorde al na elf minuten. Toby Alderwereld, onlangs door Atletico overgenomen van Ajax, zat op de bank. Barcelona boekte de zevende zege op een rij door. Almeria met 2-0 te verslaan. Lionel Messi en Adriano scoorden. Messi viel kort na zijn treffer uit met een hamstringblessure. en is zeker twee tot drie weken uitgeschakeld. Vandaag, Osasuna tegen Levante is al afgelopen 0-1. en Celta de Vigo tegen Elche staat nog 0-0. Het is daar een bijna rust. Barcelona heeft 21 uit 7, net als Atletico Madrid. En Real Madrid heeft nu al vijf punten achterstand. Italië. In de Serie A blijft Napoli het goed bovenin doen. Napoli won gisteren met 2-0 van Genua. AC Milan versloeg Sampdoria met 1-0. De wedstrijden van vandaag. Torino Juve 0-1. Verona Livorno 2-1. Cagliari Inter 1-1. Atalanta Udinese 2-0. Catania Chievo 2-0. Sassuolo, Sassuolo Lazio 2-2. Die, die, die club Sassuolo had ik nog nooit van gehoord. Sassuolo. Vanavond wordt nog gespeeld Ares Roma met Strootman natuurlijk tegen Bologna. De stand aan kop. Eerste Napoli, 6 gespeeld 16. Tweede Juve, 6 gespeeld 16. En op de derde plaats Ares Roma met 5 gespeeld 15. Die kunnen er dus overheen. Vierde Inter met 5 gespeeld 13. En in de Belgische eerste klasse werd vandaag één wedstrijd gespeeld. Anderlecht van coach John van der Brom tegen Lierse van coach Stanley Menzo. Eindigde in een overwinning voor Van der Brom met 2-0. In België staat Standaard Luik aan kop met de volle winst uit acht wedstrijden. 24 punten dus. Club Brugge heeft 23 punten. Wel een wedstrijd meer gespeeld. En Zulte Waregem is daar de nummer drie. Vier punten achter Standaard Luik. En ook één wedstrijd meer gespeeld. We gaan schakelen in uh, Twente tegen Groningen. Een comfortabele voorsprong. 3-0 Bas. Ja, het is uh, 3-0. Twente speelt met 11. Groningen nog maar met 10 na de rode kaart van Kappelhof. Twente was zelfs met 11 tegen 11 dus al veel beter. Dus als u uh, spanning zoekt zou ik in de buurt van de stopcontact gaan zitten. Maar dan gaat het deze wedstrijd niet meer worden. Want dit is totaal gespeeld. Er is gewisseld, zeefuik bij Groningen uit het elftal gehaald. Want ja, er is een verdediger weg. Dus dan zet je er toch wel weer een verdediger bij. Dat is Letchert geworden. En bij Twente is gewisseld omdat één verdediger Bengtson niet helemaal Oksel Fris meer was. En die kun je er dan vrij makkelijk uithalen nu natuurlijk. En Kuko Martina, die aan het begin van dit seizoen overkwam van RKC, is dan in zijn plaats komen te voetballen. Tadic wil nog wel. Die heeft aan de linkerkant van het veld de bal gekregen. Maar overdrijft het nu een beetje. Hij maakt een overtreding in een duel dat hij probeert uit te vechten. Dat vecht hij zelfs wel uit met Kieftenbelt Maar hij gebruikt dat bij zijn handen. En hangt Kieftenbelt om het middel. En zo krijgt Groningen dat is dus in de tweede helft zeg maar, opereert in een soort 4-4-1 formatie. De bal weer terug en opent Ledzit met een lange bal. Waar dan de zijkanten van dat middenveld maar ze moeten proberen of ze zoals nu via Kostic eens een keer door kunnen komen. Maar die wordt heel kinderlijk eenvoudig van de bal gezet. Die is weer voor Twente via Ebesilio. Ebesilio. Promes terug naar Ebecilio. Nou is aan de rechterkant Rosales doorgelopen. Daar gaat ook nu de bal naartoe. Egan schuift weer aan in de rug van Spits Castanjos. Tadis kruipt weer naar het midden. Zo is daar veel beweging. Tadis is eigenlijk de hele middag al aan het zwerven. En mede om die reden ongrijpbaar. Hij staat dus op het scorebord tegen zijn oude club. Vorig jaar won 20 hier ook voor Groningen. Maakte Tadis er zelfs twee. Kortom, hij weet hoe het is om te zeggen zijn oude vereniging te scoren. Tente lijkt de tweede helft weer gewoon op te pakken zoals het eerste helft eigenlijk heeft afgesloten. Namelijk gewoon beter zijn. De tegenstander met de rug tegen de muur zetten en wachten op de kansen die ongetwijfeld ook in het tweede bedrijf komen gaan. Het is 3-0 tegen het tiental van Groningen na nu 47,5 minuut. Gertjan Verbeek werd vanmorgen ontslagen als coach van AZ. We hebben het er in het eerste uur van deze uitzending uitgebreid over gehad. Sinds vrijdag was de relatie tussen de spelers van AZ en Verbeek steeds ingewikkelder geworden, luidde de verklaring. Joep Schreuter ging in de loop van deze middag verhaal halen bij Verbeek. Gertjan, wat is dit voor dag? Ja, een bijzondere dag, hè? Wat ja. is er vrijdag gebeurd? Uh, nou ja, er is iets gebeurd. In die zin dat donderdagmiddag is de speelsraad, wat gewoon maandelijks gebeurt, een praatje met de directie heeft gehouden. Waarin zij hebben aangegeven dat, ja, dat, dat ze, dat, ze waren nogal negatief waren in, in, in, toen het over de coach ging en over de, de, de samenwerking. Nou, daar was de directie wel, wel behoorlijk van geschrokken. He, de, in, in eerdere fases is, is daar ook wel dingetjes aangehaald. Nou, dat waren geen, geen dingen die niet opgelost konden worden. Uh, ze hebben wel eerder ook bij de directie dingen aangegeven. Die heeft de directie ook wel met mij besproken. En uh, daar waar ik uh, kon en, uh, en, uh, en uh, heb ik daar ook uh, um, rekening mee proberen te houden. Maar een voorbeeld van geven, want jou, je bent een beetje eigenzinnig. Is dat jouw manier van doen? Uh, dan ga je over incidenten en ik denk niet dat het om een incident gaat. Ik, ik denk dat het, uh, he, want dat heeft het, de, de, de speelsroep aangegeven. Het is niet zoiets wat nou in één keer in de andere, laatste anderhalf, twee weken heeft plaatsgevonden. Maar de, ze krijgen gewoon niet het idee dat er op korte termijn uh, uh, uh, veranderingen optreedt. Om, omdat ik ben wie ik ben. Uh, ik heb uh, uh, een bepaalde visie, uh, een bepaalde strategie. Daar hoort een programma bij. Dat programma staat boven het team. Het team staat boven het individu. En, uh, en daarnaast uh, heb ik een bepaald karakter. Uh, wat, wat zeker niet het, het makkelijkste karakter is. Uh, Daar ben ik zelf bij. Maar de jongens kennen dat karakter. De meeste jongens kennen dat karakter al. En uh, uh, ja, dan heb je een bepaalde manier van, uh, van leiding geven. Een bepaalde stijl. Ja, en op een gegeven moment is die stijl is, is, is, is uitgewerkt bij een groep. En ik heb... Wel, uh, uh, de, de, de groep heeft wel eens een keer dingen met mij besproken. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar geen schaal van opvang. Er is dingen met mij besproken. Maar nou, op een gegeven moment moet je jezelf ook niet te veel geweld aan doen. Dan, dan, dan, nee is ook een antwoord. Hè. En, en, ja, en, en zij hadden toch het idee dat ze dat, dat, dat steeds minder op één lijn kwamen te zitten. En dan ging het met name over de relatie. En niet zozeer over, over voetbal of, of dat soort zaken. Maar dan zijn alle dingen die, die dan voorvallen, er die, die, die is er dan één te veel. Er is toch iets van, uh, er werd ook gezegd op de radio, hij is monter. Maar ergens moet er ook iets zijn, verdorie. Je hebt dan niet voor niks drie jaar, drie maanden redelijk succesvol gewerkt. Met mensen waar je, waar je het goed mee overweg kon. Nee, maar dat laat ook duidelijk zijn dat het, dat het, voor mij, dat het hard binnenkwam uh, vrijdagmorgen. En, en ook vanmorgen toen het definitief werd dat zij zeiden van... ja, wij zien eigenlijk geen oplossing, maar daar hebben we naar lopen zoeken. En, en die konden we niet vinden. He, om er nog, he, stond de deur nog op een kier. Uh, maar de, de, de, de groep was daar toch wel duidelijk in. Daar hadden ze weinig vertrouwen in. Niet dat er geen vertrouwen in, maar weinig. Nou ja, dan moet je dat doen wat het beste is voor haar. Daar is de directie voor verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid hebben zij genomen. En uh, ik zei al, ik, als ik al iemand iets verwijt, verwijt ik het mezelf. Dat ik, dat ik toch te weinig flegmatiek uh, uh, ben geweest. Of, of, of, of, of buigzaam ben geweest. Of de, te, te weinig invloed vermogen. Ja, verbeek is verbeek, zeg je. Ja, dat, dat, maar daarom zeg ik ook, op een gegeven moment moet je zelf kunnen blijven. En, en dat, dan had het ook niet gewerkt om, om nog een tijd door te gaan. Want dan krijg je op een gegeven moment een conflict of je krijgt twee keer een nederlaag en dan wordt het aangegrepen. En, en dan, is het, dan is het helder en dan, dan is het zo. En, en, ik had het graag afgemaakt, dat is duidelijk. En, en dat, dat, moet nog wel, dat moet je verwerken. Dat, dat is duidelijk. En dan krijg je de komende dagen, weken, maanden de tijd voor gert Verbeek, de slotzin zo'n beetje is... ik had het graag afgemaakt. Denk je dat dat echt zo is? Want hij klinkt niet alsof hij hier ontzettend van baalt. En in het andere gesprek dat we al lieten horen vanmiddag... wat hij gaf aan NTV Noord-Holland... klonk hij ook al zo kalm en ja, ik analyserend maar, of we al weken verder zijn. Het is een compromisloze man, dat hoor je eigenlijk. Hè. Hij, hij weigert ook maar enige concessie te doen. Hij wist ook, zegt hij dat dit kon gaan gebeuren. Want er, hij was bekend met de klachten van de spelersgroep. Dat zegt hij heel nadrukkelijk. Wat ik een openbaring vind is dat we aan het begin van de middag... een waardeloze persconferentie van de kant van AZ hebben gezien. Directie en spelers. Extreem kort ook vooral. Ja, totaal geen informatie. En hij, de trainer, geeft keurig inzicht in wat er nou precies is gebeurd. Zonder in extreme details in te gaan... snappen we dat het niet meer houdbaar was. En dat is de allerbeste reden om je van je trainer te ontdoen. Dus het is eigenlijk een heel logisch ontslag... Uh, waarbij de directie ernstig heeft verzuimd... en dat, dat zou je de, de algemeen directeur kwalijk kunnen nemen... Toon Gerbrand, om de boel duidelijk te maken voor de media. Als je het verhaal van Verbeek zelf zo hoort, denk je... De moraal van dit verhaal is... je moet de persoon gert Verbeek nemen zoals hij is. En als je dat niet meer wil, neem je er afscheid van. Nou, en, dan met Verbeek, van Gaal. en dan vindt Verbeek het dus zelf ook prima. Moeten ja. we dat echt geloven. Zo klinkt het namelijk wel. Ja, nou kennelijk is hij een man die uber rationeel uh, kan, uh, kan uh, denken. Uh, dus hij ziet in, de spelers willen niet met mij verder. Dan heeft het ook geen zin. En dat is een volkomen terechte uh, gang van denken. Het heeft geen enkele zin om deze uh, nog aan elkaar te koppelen. Trainer en spelersgroep. Alleen deze spelersgroep heeft wel een enorme druk op zich uh, geladen. Ja. Want met de volgende trainer, ja dan moeten ze dus wel uh, zich senang voelen en veel beter gaan presteren. Ja, nou ja, prestaties zijn op zich wel oké. Okay. Veel beter, zeg ik. Ja. Turner Jeffrey Wammes doet komende week niet mee... aan de wereldkampioenschappen in Antwerpen. Hij heeft teveel last van een blessure aan de rechter Achillespees. Wammes zou in actie komen op de onderdelen vloer en sprong. Vlado Voljanovski sprak met Jeffrey Wammers. Jeffrey, wat is er aan de hand? Ja, ik heb sinds... Uh... Een maand of twee zeg maar, wel wat meer last van mijn gillenspezen. Maar eigenlijk uh, kon ik het goed uh, onder controle houden. Ik kon gewoon doortrainen. En uh, ja, ook aangezien de laatste wedstrijd uh, ging het eigenlijk wel heel erg goed. De laatste week, twee weken is het toch wel, uh, wel wat meer verslechterd. Ik vond zelf dat, ik, dat, ja, dat mijn sprongkracht uh, toch nog steeds wel aanwezig was. Maar uh, ja, na goed overleg uh, toch besloten om, uh, om niet mee te doen. Omdat de laatste week toch te gevaarlijk werd. Er kwam vocht bij kijken. Het werd ook steeds uh, dikker. Ja, met Achillespees kan je het gewoon heel moeilijk zeggen. Die beslissing is een paar uur geleden genomen... of uh, was er al twijfel de afgelopen dagen? Er was al twijfel, maar uh, ja, ik had besproken met, uh, met mijn trainer Bram... en de medische staf van, uh, nou oké, okay, we kijken het gewoon per dag aan. Maar komt er daadwerkelijk vocht bij kijken... dan, uh, ja, dan moeten wij de keuze gewoon voor jou gaan maken. Want dan, uh, dan ligt het niet meer alleen in jouw handen. En dan wordt het gewoon te, ja, te gevaarlijk eigenlijk. Had je zelf eigenlijk wel willen turnen? Ja, uiteindelijk wel. Ik denk dat ik gewoon uh, ja, supergoed voorbereid was. Uh, vooral op de vloer uh, ging het gewoon heel erg goed... Twee weken geleden in Ossie ook zilver behaald. Dus dat was voor mezelf toch ook weer een, uh, ja, toch wel een dingetje van uh, het gaat goed. En uh, het voelde hier ook gewoon prettig. De vloer voelt goed. Maar uh, helaas, uh, ja, helaas moet je dan toch dat besluit nemen. Ik bedoel, had je wat jou betreft gewoon hier morgen met pijnstillers willen turnen? Ja, uiteindelijk wel. Ik denk omdat het, ja, gewoon een super moeilijke bressure om, om te zeggen van. Uh, wordt nu toch wat te gevaarlijk. En daardoor heeft Bram en uh, ja, de rest van de staf gewoon gezegd van oké, okay, dan moeten wij misschien maar die beslissing voor jou maken. Dat kan gewoon uh, van de ene op de andere dag kan het gewoon scheuren en dan uh, ben je veel verder van huis. Hoe ging het verder in Enschede, dat vraag ik aan Bas Ticheler. 4-0 is het geworden bij Twente Groningen na 55 minuten voetballer Egan met zijn tweede van de middag. Goede aanval van Twente op de rechtervleugel, vleugel. Tadic met een hakballetje. Heel vernuftig. Daarmee speelt hij Rosales vrij. De voorzet van Rosales is laag. Komt in de voeten van Castaños. Omdat de verdediger van Groningen eigenlijk teruglopen naar het doel. De bal er net een meter achter valt. Castanhos draait handig weg. Hij moet eigenlijk al scoren. Maar schiet nog op de vuisten van Bizot. En die bal ploft dan voor de voeten van Egan. Die van dichtbij dan maar wel hard in de hoek schiet. En zo is het 4-0 geworden. komt Twente via Promes alweer. Promes gaat schieten van 20 meter. Dat schot smoort in de drukte. Het zou voor Groningen, dat dus met tien man staat... ...naar de rode kaart voor Kappelhoff aan het einde van de eerste helft... ...allemaal nog veel erger, veel vervelender kunnen worden. Want Twente is in staat om gehakt te maken van Groningen. Omdat het klassenverschil te groot is. Omdat Twente een man meer heeft. Omdat Groningen het hoofd gebogen heeft. En omdat de Groningen eigenlijk liefst nu al van het veld zouden stappen... ...en de bus weer in. Maar ja, dat mag nou helemaal niet. Tussen Dat mag wel, maar dat staat nog wel gek. Goeie bal, mooie goal. En dan wordt die ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. En die goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Vanmiddag werd heerenveen Cambuur Leeuwarden 2-1... na een ruststand van 1-0 slagveer... opende de score voor Heerenveen. Lukoki maakte gelijk. En Finn Bogason werd de matchwinner met zijn tiende van dit seizoen. In Friesland werd er al weken naar uitgekeken. En ook Heerenveen-trainer Marco van Basten... merkte dat deze streekderby, deze Friese derby... geen gewone wedstrijd was. Nee, nee de sentimenten lopen hoog op. En dat, dat merk je op straat, dat merk je in het stadion... bij allemaal mensen die je ziet en... Uh... Ja, dat voel je ook als, als, als, als, als speler en dat voel je ook als trainer. En uh, wat dat betreft was het een mooie wedstrijd... Uh, die alle kanten op kon gaan, met veel kansen. Het was niet mooi in de zin van uh, goed en verzorgd spel. Zeker niet van onze zijde. Maar uh, ja, uiteindelijk is het resultaat uh, voor ons in ieder geval heel bevredigend. Voor Michiel Hemmen van Cambuur was het resultaat een stuk minder bevredigend. Nee, we hebben verloren. Daar kwamen we weer niet voor. Maar uh, ja, natuurlijk wel, ambiance uh, is prachtig. Dat heeft wel uh, indruk gemaakt... Maar goed, dan wil je minimaal een puntje pakken hier. En dat is niet gelukt. Wij hebben denk ik de beste kans gecreëerd, tweede helft zeker. En ja, dan moet je ze, moet je ze benutten. En Alfred Vim Bogason was weer belangrijk voor Heerenveen. Hij maakte de winnende. Volgens Van Basten blijft Vim Bogason altijd rustig. Ook als hij eerder een kans heeft gemist. Dat bleek ook wel bij het doelpunt vanmiddag. Ook in dat moment blijft hij heel rustig. En heeft hij geen last van de vorige die hij bij wijze spreken gemist zou hebben. En dat is een grote kracht van hem. Hij is uh, in de 16 meter uh, ja, vlijmscherp, Altijd alert. En uh, nou ja, daarbij fijne gozer in, in de kleedkamer. Een goede jongen ook uh, op het trainingsveld. NSC Vitesse, rust 1-2, eindstand 2-3. 0-1 Leerdam, 1-1 Hemlijn, 1-2 aan de penalty Jansen, 2-2 hikden. En 2-3 Piazon. Vitesse pakt de overwinning in de allerlaatste minuut. En dat gaf trainer Peter Bos een heerlijk gevoel. Ja, beter zijn ze bijna niet. Hè? Scoren en uh, bij de aftrap de scheids affluiten. Dus dat is lekker. Voor Vitesse longt met de inhaalwedstrijd tegen Ado Den Haag... op het programma De Koppositie. Theo Jansen werd alleen kampioen met Twente en Ajax... maar hij vindt het nog veel te vroeg om aan de titel te denken. Het is pas duidelijk, straks aan het einde van het seizoen... dan worden de prijzen verdeeld... En dan komt de druk erop te liggen. En, en dan is het altijd weer afwachten hoe iedereen daarop reageert. En de ene gaat daar heel goed mee om, de ander bezwijkt. Uh, we moeten dat gewoon lekker afwachten. En, uh, wij gaan gewoon lekker zo lang mogelijk proberen erbij te blijven. En dan zien we aan het eind van het liedje wel. Uh, wel. Bij NEC zijn er hele andere zorgen. Het heeft al 18 wedstrijden niet meer gewonnen. Trainer Anton Jansen houdt de moed erin. Ik denk dat er in de tussentijd door het een en het ander veranderd is. En uh, ook andere spelers... Dus uh, kijk, we, we staan onderaan uh, feitelijk. Maar ik denk dat het goed is om naar de uitvoering te kijken. En, uh, en daar elke keer veranderingen aan te brengen. En dan moet het punt opleveren. Feyenoord, Ado Den Haag werd 4-2. De ruststand was 2-0. Pelle maakte 1-0. Martins Indy 2-0 en Pelle 3-0 en 4-0. Daarna werd het toch nog 4-1 en 4-2 door Van Haren... en een eigen doelpunt van Klaasie. En Van Duinen miste ook nog een strafschop voor Ado. Feyenoord wint uiteindelijk vrij gemakkelijk. Toch was trainer Ronald Koeman na afloop kritisch op zijn ploeg. Hij was vooral ontevreden over de tegengoals in de slotfase. Dat er een penalty ingaat, ook okay, dat is allemaal inherent aan voetbal. Maar dat ze nog twee goals maken, dat, uh, daar kan ik me niet bij. Want dan...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 Ja, het is wel zo dat ik het jammer vind natuurlijk. Ik heb het altijd met trots gedaan. En, en, ja, het was gewoon een grote eer voor mij om aanvoerder van Feyenoord te zijn. Dus ja, het is wel een teleurstelling. Ja. En ADO ondertussen zit in een moeilijke fase. De ploeg staat in de staart van de eredivisie. En heeft duidelijk te kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Trainer Maurice Stijn. Nou, dat doet wat met spelers, dat is, dat is logisch.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 en RKC Heracles 1-4. De stand in de eredivisie, maar die is zeer voorbarig... als je niet meerekent FC Twente tegen FC Groningen. Misschien moet het maar gewoon wel doen, want staat daar 4-0. Dan zou Twente dus drie punten bijschrijven en zeer ruim winnen. En dan is het de nieuwe koploper met 15 uit 8. PSV heeft ook 15 uit 8 en Heerenveen ook. Het doel zal die verschillen een klein beetje... dus mocht Twente nog wat doelpunten tegenkrijgen... dan kan toch zomaar weer PSV uiteindelijk de koploper zijn na vandaag. Eén punt. Onder al die koplopers staan Vitesse en Ajax en Peck met allemaal 14 punten. Alleen Vitesse heeft nog een wedstrijd te goed. Dus dat kan in de loop van de komende week... na die inhaalwedstrijd tegen Ajax de koploper worden. Feyenoord heeft 13 punten. AZ heeft er 13. En dan zijn we alweer in het rijtje Met veel ploegen ook dicht op elkaar. En onderaan, dat zijn eigenlijk de enigen... die onderscheid maken bij de rest. RKC met 5 punten. ADO met 4 punten. En NEC ook met 4 punten. Heel even nog naar Enschede. Twente Groningen nog iets veranderd, Bas. Nee, het is eenrichtingsverkeer zoals het eigenlijk al de hele wedstrijd is. Na 62,5 minuut is het nog altijd 4-0. Zoals je zo even terecht zei, Twente daarmee de nieuwe koploper. Vitesse natuurlijk nog een wedstrijd te goed. Dat kan woensdag allemaal weer anders zijn. Maar dat deze wedstrijd in het voordeel van de ploeg uit Enschede gaat uitvallen... daar twijfelt niemand meer aan. Groningen naar de rode kaart van Kappelhof, Al de vijfde rode kaart van Groningen dit seizoen gereduceerd tot tiental... En daarmee is uh, het verhaal eigenlijk wel verteld. Dan gaan we nog maar eens 28 minuten kijken of Twente nog zin heeft... om het publiek nog wat extra's voor te schoten. Dat zou maar zo kunnen. En dan zou het maar zo nog hoger op kunnen lopen ook te scoren. Voorlopig is het 4-0 in Enschede. Um, ja, het einde van deze uitzending nadert. Dan hebben we het over de Theo Komen trofee. Die kon vorige week niet worden uitgereikt. Want dan hadden we live topwedstrijd. Ja. Uh, PSV Ajax. Ja. Moeten we hem nog uitreiken? Er ja, zat er want, vorige week nog iets bijzonders ja, tussen. Die van de Geer die liet zich van zijn beste kant zien. Die was wel in topvorm, hè? Ja, luister maar. Ja, dan kun je wel blijven breiden. Dan heb je aan het einde van de avond een trui, maar dan heb je geen punten. Dat was bij Feyenoord Utrecht. Trofee heel snel naar hem. Gaat hij meteen weer naar iemand anders? Want we hebben vandaag weer een dag gehad. Nee, het noodlot, noodlot slaat toe voor hem. En uh, Bas, moet je luisteren naar Bas. <laughs> Twente was zelfs met 11 tegen 11, dus al veel beter. Dus als u uh, spanning zoekt zou ik in de buurt van de stopcontact gaan zitten. Maar dan gaat het deze wedstrijd niet meer worden. Bas, waar staat die trofee eigenlijk bij jou? Want je moet er een vast plekje voor hebben, zo langzamerhand. Uh, ik ga verhuizen. <lacht> ja. Ja, je hebt een grotere uh, open Zet Zit niet wel eens op. Bedankt, jongens. <laughs> okay. Ik ben vereerd. Het vervolg zometeen van Twente tegen Groningen. Tussenstand 4-0 in de programma's na ons FC Twente. Als het zo blijft, de nieuwe koploper van Nederland... in een competitie die we knotsgek noemen... moeten we er nog een ander label op plakken. Nou, er vallen ook ontslagen. En het leuke is dat er nou zo'n een ontslag is gevallen bij een, een winnend elftal. Dat maak je bijna niet mee. Dus, dus het is een unicum, kun je zeggen. Ook dat was dan weer een primeur. Langs de lijn is terug vanavond om tien uur. Nog een fijne zondag. Dan kom je tot twee dingen. Two. Two. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Een raadsheer...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 Nergens anders krijgen ondernemers meer. Jobbusiness.nl Macro 45 jaar in uw voordeel. Ajax Allesreiniger 1 plus 1 gratis. Dit is Radio 1.